Dit is Martijn met het NOS Nationale. We hebben in Nigeria twee Nederlandse schepen die voor de kust lagen bestormd. Dat bevestigt de rederij van de schepen Sea Trucks Group. Die maatschappij is in Rotterdam gevestigd. Na de bestorming zijn twee veiligheidsmedewerkers gedood en twee mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Er zijn vier bemanningsleden ontvoerd. Over hun nationaliteit wil de Sea Trucks Group niks zeggen.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 Zon, stapelwolken en buien. Verder kans op onweer bij maximaal 25 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook flinke zonnige perioden. Dit was het NOS Dit is René Passet van de AMWB. De politie controleert vandaag op snelheid langs de A15 tussen Gorkum en Thiel En op de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Deze jorden uh, Kamaline uiteraard van de Dexys Midnight Runners Welkom bij het derde laatste uur Van Zandvoort op zaterdag ZFM Voor Zandvoort en de regio En in het de derde uur hebben we onder meer om kwart over vier Een gesprek met Ben Sonneveld Hij staat bij de caravaan en verder nog, Albertje oh, oh, ja, zie, zie, zie, ik mij, denk, je, zie mijn ja, nee. lijstje op te lezen. Nee, dat is goed. Okay. Ik wil het wel doen hoor. Nee, kwart over vier gaan we bellen met Ben Zonneveld. Live verslag vanaf de caravaan op het Badhuisplein in Zandvoort. En uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Shaki. En Shaki hebben we al een hele poos geleden ook al in de uitzending gehad. En het is, het is een beetje sneu dat we hem nou weer in de uitzending hebben. Want hij is nog steeds in het dierend thuis. Woese Shaki. Ja, oh, dat is onze Shaki. dat is onze Shaki Goed, eh, rond de klok van kwart over vier een Prachtige gedicht geschreven door Jules Deelder met als titel Jazz. Ah, hoe, hoe kan het ook anders op deze dag waar vanavond weer heerlijke jazz in het dorp te beluisteren is. Nou, uh, verder hebben we natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. We, we, we, te veel items uh, om, uh, om ze allemaal te behandelen vandaag. Maar genoeg reden om te blijven luisteren naar de heerlijke prachtige muziek zoals je deze op, je ook hebt uitgezocht. Hè? Ja, Mike Oldfield is dit. Ken, ken je hij, hem of niet? Ja, hij, ik ken hem. Ja, hij is zo'n mooie single joh. Hier is Toe Frans. Speciaal even voor Pieter dan hè, die zit in Frankrijk. Die geniet daar hoor. Oh.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 Het leuke van dit nummer is: ik zie 49-51 staan, dus je moet een beetje uit die tijd komen. Hè? Dit was uh, Earl Barstick met een uh, klassieker flamingo. Maar het mooie van dit nummer is, is dat je. Met een saxofoon, hè? Adam Spoor zal dat ongetwijfeld uh, beamen, kan je af en toe heerlijk scheuren, noemen we dat. Ik vind het heerlijk, echt is, waar. Het is lekker, lekker uh, je kan heel soft op een saxofoon spelen, maar je kan hem ook echt even laten huilen of janken. Eigenlijk. Nou, we gaan hem vanavond weer horen hoor. Dus vanavond uh, mag Adam Spoor uh, dit nummer voor mij spelen als oh, okay. ik wil. Goed, nog even, wil ik wil er even iets uitgebreider bij stilstaan, omdat het een geweldig mooi evenement is. Uh, en dan naar het volgende plaatje gaan we even schakelen met, uh, met uh, Ben Zonneveld bij de caravan. Aan. Maar het jaarlijkse schaaktoernooi uh, wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 11 augustus. Opnieuw heeft men de, orga heeft de organisatie gekozen voor strandpaviljoen Meijer aan de Zee. Dat is nummertje 16. Dit altijd gezellige toernooi zal dit jaar voor de 17e keer plaatsvinden. En evenals afgelopen jaren verwacht men weer 84 deelnemers. De toernooiwinnaar van vorig jaar, ja Pijpers uit Nieuw-Vennep, zal zijn titel in ieder geval komen verdedigen. Uh, om deel te nemen aan dit schaaktoernooi kunt u zich uiterlijk donderdag 9 augustus tot 5 uur inschrijven via Edward Geerts, en dan komt er een telefoonnummer, 571-7978, Of stuur een e-mail naar ruutzandvoort, apenstaatjehetnet.nl, Dit alles onder vermelding van naam, woonplaats, club en speelsterkte in verband met de indeling. Dat dus op 10 augustus. 10 augustus, 11 augustus, augustus. oké, okay. het schaarttoernooi hier in Zandvoort, zo dadelijk gaan we ook weer even richting het strand, gaan we naar Ben Sonneveld, die is bij de caravani's, even kijken wat voor activiteit uh, zich uh, daar uh, nu uh, plaatsvindt, We horen allemaal van Ben Sonneveld, zo meteen naar Riviera. hier is No Tengo Dinero! Het was Rigiera, lekkere zomersmuziek op de Salvoedse Radio. Jorge, Notengo, dinero. Ja, nou, we gaan het hebben over de caravaan. Want uh, Ben, goedemiddag ben trouwens. En goedemiddag Rob. Goedemiddag. Jij uh, gaat zo meteen naar een voorstelling van de caravaan. Ja, ik ga uh, nu op het uh, festivalterrein. Hè, dus de karavaan op het Batijspaar. En straks ga ik met de bus en dan ga ik naar Weesland. Het schijnt heel indrukwekkend. Er zijn alleen niemand wil je vertellen wat er uh, wat gaat gebeuren. Uh, op het ogenblik is de voorstelling met de koe, Helena, 118, zoals je ongetwijfeld gelezen hebt in, uh, in de krant. En het is hier ook bijzonder wel uh, druk. Er zijn zeker zo'n 80, 90 mensen om, om de koe heen. En de koe is de enige koe in Europa die door een, uh, een ring kan springen, een hoepel. Kijk, je hoort het applaus. Het, het is gelukt, het is gelukt? Ja, het is gelukt. <laughs> Maar je moet, het zelf, je moet het zelf komen zien. Uh, we mogen niets vertellen. Ik, ik ben gisteren in, een, uh, in de vuurtoren geweest. Daar, uh, daar ga je staan en dan gaan er allemaal luipjes over en dan gebeurt er van alles. Nou, hilarisch gewoon. Alleen je moet het zelf gaan zien. Uh, nou, wat, wat ook bijzonder is, en dat is de sleephut, de meesleephut. Dat is een, een, een soort kipcaravan en daar staat een hele band in van, uh, van drie personen met een heuse contrabas. En dan gaan we nog 17 mensen gaan in die caravan om uh, muziek te, te doen en, uh, en te zingen. Dat namelijk... geweldig. Dan komen ze er in Polen en ze komen er weer uit. En, uh, nou, dat is geweldig. Dus dan wordt die caravan in gepropt en uh, ja, met, ja, lekker, ja, ja, lekker feestje bouwen. Ja, ja, ja. Dat is geweldig, ja. Ik, er zijn weer ook wat meisjes omheen die dat doen. Dus als je wat wil weten, dan kan ik er zo even naartoe lopen. Oh, ik moet met de bus mee, dat zie ik nu ineens. Oké. Okay. Ja, dan uh, wens ik jullie nog een hele fijne uitzending. Uh, nou ja, wij gaan naar Wasteland. En voor, voor alle luisteraars, uh, kom zeker naar het uh, caravanterrein. terrein. Kijk wat het er te doen is. Het is vandaag, vanavond, vanavond, morgen. En morgenmiddag sluit het af, er zijn diverse locaties, zijn er uh, voorstellingen. Wij gaan in een bus, niemand heeft ons verteld waar we naartoe gaan. Ik weet dat er een, uh, een voorstelling is in de Zuidduinen bij, uh, uh, bij Zwaanemeer in de buurt mm -hmm. en uh, dat is ook heel indrukwekkend. En wij gaan ons nu laten verrassen ergens in Zandvoort en de bus uh, die komt zo voor. Ben, heel veel plezier. Ja, ik weet niet, dat veel plezier. Uh, Oké, okay, dankjewel even uh, voor uh, okay, de ja. informatie. Okay. Dat was uh, Ben Zonneveld, die gaat zo meteen genieten bij de caravan van de voorstelling op Wasteland. Geen idee waar het over gaat, maar goed, misschien horen we dat later uh, nog wel van hem. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hier is een plaat uit de Euro Breakdown en die uit Takata. Woo! Desesperado, invento una cosa nueva. Ik gusta het mami. Tak, tak, ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl beste platen van Doe Maar is deze zeker, joh, de Smoor verliefd op jou. Inmiddels half vijf geweest zullen we Shaki gaan doen. Ja, we gaan Shaki doen. Shaki, dier, dier van de week. Dier van de week en die is genaamd Shaki en voor, voor Intimie Shak. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Okay. Want Shaki, zoals ik al dacht al, zit in juni van dit jaar alweer twee jaar in dierenhuis Kennermeland. Kennemerland. Dat is niet zoiets om te vieren, maar wel iets om extra aandacht aan te besteden. Daarom is er speciaal voor Sjaak een promotiefilmpje gemaakt. Hierin vertelt Ariane van het dierentehuis over Sjaak. Het is geen gemakkelijke hond, maar hij verdient nou toch echt niet uh, om zo al twee jaar in het dierentehuis te zitten. En hij op zoek, echt op zoek naar een eigen plekje, zeker na zo'n lange tijd. Hij kwam in het asiel als een bange hond van twee jaar jong en hij vond niemand aardig. Inmiddels is hij vier jaar en aardig bijgedraaid. Soms is het zelfs een echte knuffel. En kan hij het met bijna iedereen wel vinden? Hij kan het goed vinden met alle teefjes in zijn omgeving. Hij zou dat toch over onze Sjaak gaan? Ja, waarschijnlijk ja. In zijn omgeving. Maar uh, reuien geven nog wel eens problemen. Nou, dat, is, dat moet onze Sjaak zijn. Uh, hij is dan ook erg dominant. Jaak zoekt een baas met veel geduld en ervaring met sterke honden. en een huis zonder katten en zonder kinderen. Een cursus gedragstherapie wordt sterk aangeraden. Uh, ook dat geldt voor Jaak. Ja, en uh, waar kunnen. U kunt u Sjaak bezoeken uiteraard in het Dierenthuis, Kennenmaland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4. En telefonisch bereikbaar onder 571-3888. 571-3888. En uiteraard op de website www.dierenthuiskennemaland.nl. Ik zou zeggen, huis. heel snel wegwijzen daar uit de Dieracel. Ja toch, hit hem ja. ook Jack. man Dat was uh, Elfenville en Forever Young. Ja, zo dadelijk het uh, gedicht van de week. Een uh, Sjöld Delder uh, gedicht. Ja, uiteraard. En uh, even een updateje weer van de Olympische Spelen. Uh, uh, Serena Williams heeft van jouw vriendin gewonnen. Ja, dat vind ik wel jammer. Dus, uh, dat Moet ik eerlijk zeggen. <laughs> weer goud voor Amerika. Oh. En het was niet even, even een spannende wedstrijd. Nee. Sharapova. Ik 6-1, 6-1 of zo is het geworden. Dus ja, was het zoiets ja. Vrij duidelijk. En uh, de beachvolleyballers zijn door. Nou, de hockeysters had ik al gemeld. zijn ook door. En uh, zeilen gaan, gaat ook goed, alleen één, de bouwmeester is gezakt van de derde naar de vierde plaats. Maar goed, nog volop, medaillekansen voor Nederland de komende dagen, zeker uw week. Hey, Vanavond twee medailles, hè? Zeker weten. Ja, um, half negen gebeurt dat. Ja, de kleur maakt niet uit. Oh, Oké, okay. nou, we gaan het zeker in de gaten houden. Heel Voora, oh, doravond nessa. Gata me liga, tá welke balada. Quero te com zo na madrugada. Dança, Até o som, ah. Gata me liga, tá balada. Quero te com você, na madrugada. Dança, De hoje vai rolar o tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje,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 Zums! Deze plaat bij Het je, je Plaatje. Langs op Zou het appeltje eitje zijn hè, voor onze reunie? Eitje, eitje, eitje. eitje ja. Eén seconde en we Prince and the Raspberry Beret. Dat allemaal op de Southworts Radio. Inmiddels uh, kwart voor vijf. En dat betekent natuurlijk weer tijd voor het gedicht van de week. Deze week het gedicht Jazz van Jules Delder.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 Jazz bondt, jazz staat, jazz valt, is overal. Ontroerd, verwarmt, grijpt bij de keel. Jazz knettert, knalt, ontketend, heerst. Jazz heeft, jazz zuivert, lichaam, geest. Jazz swingt, jazz vecht, is waar, is echt, geen loze kreet. Geen leeg gebaar Jazz werkt Versterkt Ontwapend Jazz laat Jazz loont Is water Brood Jazz lacht Jazz huilt Jazz in Jazz uit Legt bloot Daagt uit Jazz is wit Is rood Niet grijs Jazz vloekt Jazz moet Verbroedert Zoekt Jazz vindt Jazz wijst Jazz schokt, jazz eist. Jazz hoog, jazz laag. Jazz voor begeerters, boet, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoert, jazz spreidt. Jazz. Jazz danst, verhit, zweept op, bemint, verleidt. Jazz roept, jazz voelt. Jazz groeit, jazz bloeit. Jazz blaakt, Jazz blijkt, betoverd, geilt Jazz ademt, zweet, Jazz fluistert, schreeuwt Ontmaskert, snijdt, Jazz glijdt, Jazz sluit Jazz slijpt, Jazz spuit, Jazz klinkt Jazz dwingt, Jazz longt, Jazz blinkt Jazz vraagt, Jazz raakt, verlost, verbaast, Viert feest, verklaart, is bitter, zoet Is hot, is cool Jazz ijlt vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg. Altijd jazz was, jazz is en jazz blijft. Kortom, jazz doet alles. Het gedicht van de week. Joh, de Jazz van Jules Delder. Heb je ook een gedicht van de week? Stuur hem dan naar redactie at Cfmzandvoort.nl Baby Zat U Vat Best Kij kan nog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 Bis nicht alles das, was geschehen ist, kapier Ich atme ein, ich atme aus, nehme einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ik lebe van Erinnerung. Ze brengen mich durch die Nacht. Geh nochmal alles durch, van Anfang an. En ik blijf in de Hoffnung, dass die Zeit schon alles richtig macht. Bis dan tue ik, was ik kan. Ik atme me aus, setze een Fuß vor den anderen, bis ik alles, wat geschehen is, kapier. Ik hap me ich ik hap me aus, neem een Tag nach dem anderen, bis ik endlich weiß, dat du komt zu mir. Ich hasse dich, kapier. Ich hasse rein. Ich hasse aus. Nimm mir einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst, so wie er. Du wieder kommst. long for Got your message, baby. It's a sad to see you fade away. What in the world is this feeling? Catch your breath and leave it reeling. It'll get you in the end. It's God's with bad. Oh, I know I should come clean. But I prefer to deceive. Every day I walk around. And I pray that God will see me. It's oh. Ja, die ken ik niet. Nee, hè? Nee. Ik zag er al zo'n twijfelachtige blik in je hand <laughs> Ik denk, nou, <laughs> Dit waren de Blue Monkeys. Ah oh, ja. En Digging Your Sea. Onthoud hem, hè? Ja. Wie weet, misschien komt hij nog wel een keer langs bij Raadje Plaken. Ja, ja. Hoe heet dat andere spel tegenwoordig? Sompop. Ja, Sompop. Ja. Ja, speel je dat of niet? Um, ik ben op een gegeven moment ben ik ermee begonnen, maar na een week was ik ook wel helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee. had je ja. alles gewonnen in uh, <laughs> daaruit. <op> naar huis. Zo <laughs> ja. so, dadelijk uh, entertainment voor you. Wat gaan jullie vanmiddag allemaal doen? Ja, nou dan, dan, natuurlijk uh, Popster Henry. Het shownieuws, wat is gebeurd in de showbiz. Um, de favoriete plaats van Jaap Koper. Dan ben ik benieuwd. Ja, ik ook, maar, ben ik heel benieuwd. En uh, in Rudy's Nederland zoekje gaan we bellen met Jessica Malfae. Zo. Jessica Monvay? Ja, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar ik uh, hoop dat ik het zo goed uitspreek. <laughs> Oké, okay, en dan vanavond, vanavond hebben we Jazz Behind the Beach. Ja, klopt. Gaan jullie daar nog uh, wat aandacht aan besteden? Um, nou ja, we gaan uh, denk ik nog even, uh, even een plaatje draaien natuurlijk. Gezellig. Ga je er Gezellig. ook nog heen of niet? Nou mm, ja, Na, nee, ik denk het niet. Nee, kijk, ik, ik, ik vind jazz wel heel leuk hoor. Maar... Ja, die jongens moeten morgen weer programma ja. doen. Dus... Ja, maar dat is in de break. Vroeg naar bed hè. Vroeg naar bed. Ja, ja zes uur is morgen zeker. Ja, ja nee, keurig. <laughs> Nee, maar goed, ik vroeg ze net. Want we krijgen binnenkort ook weer zo'n weekend. Uh, back to the 60s. Ik zeg, uh, willen jullie dan weer eens een keer optreden? Want het optreden van vorige week was geslaagd. Ja, dat was echt heel gezellig in Laura Harding. Ja, echt topavond. Dus we hebben nu twee echte Beach Boys CQ DJs in huis, uh, luisteraars. te dat ze zijn zien ze ze te te via de cam. <laughs> ja, of via de cam. Zie je het ook zo voor het.nl/slash cam. Ja. Maar toen ze vroeg ik, dan, dan kun je ook back to the 60s. Nou, zegt Rudy, uh, ik denk het niet. Want dat is uh, voor onze tijd. Dus dan zullen wij het wel moeten doen, Rob. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Ja. Ja, wat we volgende week Weer gaan doen is salvo uh, het op zaterdag. Jan. Zeker weten, dankjewel weer. Het was weer gezellig. Het was weer een feestje. Rob. Uh, volgende week dan zijn we er weer Zometeen entertainment voor jullie. Heel veel plezier met dat programma. En ik zeg dag. Some dag.